...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...4 uur. Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. De rechtbank in Amsterdam doet komende ochtend uitspraak ...in de faillissementzaak tegen de DSB-bank. Het wordt een schriftelijke uitspraak... ...en die wordt rond half tien verwacht. De rechtszitting begon gisteravond om 9 uur... Bij de rechtbank hadden zich honderden DSB-medewerkers verzameld om directeur Scheringa een hart onder de riem te steken. Toen hij aankwam werd er voor hem geapplaudisseerd. Kort voor 11 uur werd de zaak geschorst. Scheringa zei daarna dat hij nog altijd hoopt op een doorstart van de bank. Mensen die met hun speedboot racen worden harder aangepakt, hun vaarbewijs kan worden ingenomen of ze kunnen zelfs hun boot kwijtraken, dat zegt staatssecretaris Huizinga. Terwijl ook dat bestuurders van een snelle boot hoe dan ook een vaarbewijs hebben. Nu is het voldoende als er maar iemand aan boord is die een vaarbewijs heeft. Wanneer de nieuwe aanpak ingaat is nog onduidelijk. De wetgeving moet nog worden uitgewerkt. Het aantal mensen dat dit jaar een inburgeringscursus volgt blijkt mee te vallen. Het streefgetal voor dit jaar is 50.000 deelnemers. En in augustus leek het er nog op dat het aantal niet boven de 35.000 zou uitkomen. Maar de nieuwe schatting gaat uit van 45.000 inburgeraars. Minister Van der Laan had de gemeente gedreigd ze te korten op het voorschot dat ze voor de inburgering hebben gekregen. Argentinië heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. De ploeg van Maradona versloeg Uruguay met 1-0. Bolatti maakte in de 84 e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zegen eindigde Argentinië op de vierde plaats in de kwalificatiegroep en dat is voldoende. Zwitserland plaatste zich gisteravond via een gelijkspel op Israël... En ook Slowakije dwong kwalificatie af via een 1-0-overwinning op Polen. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat Slowakije zich voor een WK-voetbal plaatst. Het weer helder met minimaal van plus 3 graden aan zee tot min 2 in het binnenland. Overdag zon en dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 on my 106.9. Zie about it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 Punt negen. FM.